Katrien Straatman met het NOS Journaal. Moderne veestallen stoten meer stikstof uit dan eerder werd aangenomen. Het CBS heeft tienduizenden mestmonsters vergeleken... met een internationaal rekenmodel, schrijft Trouw. In de mest bleek veel minder stikstof te zitten... wat zou betekenen dat de stikstof juist in de lucht is terechtgekomen... De hogere uitstoot geldt ook voor milieuvriendelijke stallen waar boeren voor tienduizenden euro's in hebben geïnvesteerd. Dat zou betekenen dat technieken als luchtwassers en emissiearme vloeren leveren niet goed werken. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het ministerie. Veel gemeenten hebben geen idee hoeveel van de giftige stoffengroep PFAS... er bij hen in de grond zit. Blijkt uit een rondgang van de NOS onder tientallen gemeenten. Ze zijn daarom hard bezig om bodemkwaliteitskaarten op te laten stellen. Daarop is te zien waar vervuilde grond is en waar niet. Ingenieursbureaus en laboratoria hebben een druk gekregen... door de snel toegenomen vraag naar die bodemkwaliteitskaarten. Veel bouwprojecten in Nederland liggen stil... omdat niet duidelijk is in hoeverre de grond vervuild is met PFAS. Beschonken bestuurders raken straks eerder hun rijbewijs kwijt... en wie dan zonder papieren toch nog de weg op gaat, gaat de cel in. Staat in een wetsvoorstel van minister Grapperhaus. Hij wil rechters nieuwe bevoegdheden geven... om alcoholgebruik in het verkeer strenger aan te pakken. Vorige week werd bekend dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers... door alcohol en drugs in twee jaar tijd meer dan verdubbeld is. De Marsechaussee onderzoekt wat er gisteravond is misgegaan op Schiphol. Door een vergissing van een piloot van Air Europa leek er een kaping aan de gang. Hulpdiensten rukten massaal uit en de D-pier werd afgesloten. De bemanning en de 27 passagiers werden van boord gehaald. Daarna bleek dat de piloot per ongeluk de alarmcode had verstuurd. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Later vanmiddag wordt het weer droog. Het wordt een graad of negen. Morgen bijna overal droog en meer zon. Dit was het NOS Journaal. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Nieuw-Vennep en dorp 11 kilometer file. A7 hoorn Zandam. tussen Purmerend noord en afrit -Zaandijk. Een kwartier vertraging door file op de A8 Zaandam Amsterdam. Bij klobberd staat het helemaal vast. 3 kilometer A9 Alkmaar richting Amstelveen. 14 kilometer file tussen klobberd Koymeer en Klobberd-Velsen. De vertraging is een half uur. Op de A208 Haarlem richting Velsen. Een kwartier vertraging bij de aansluiting met de A22. En 203 Amsterdam-Alkmaar bij de A9.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 Cachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de kassamedewerkers en sieren. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen. Het is een prachtige dag... Het is een dag. Het weer is niet zo mooi, maar uh, dat maakt er niet uit. Het is gezellig. Het is vijf over acht. En uh, 7 november, uh, de 311ste dag van uh, het jaar. En uh, nog 54 dagen tot het einde van het jaar. En intussen natuurlijk uh, eerst Sinterklaas. Daarna kerstfeest. Oh, wat een feest. En dan uh, oud en nieuw. En uh, vandaag is het... Uh, een, een beetje een grauwe dag. zullen zal dus vragen aan mijn vriendin hoe het weer is. Hey Google, wat wordt het weer vandaag? Hey Google, wat wordt het weer vandaag? Vandaag gaat het regenen in Zandvoort met een maximum van 9 graden en een minimum van 4. Beats by Esco. Ik zag je daar in Amsterdam, op de dam. Je keek me aan, mijn vlug. Ik ken je van de achterstand.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 ik van de achterstand, kijk nee, nu groet je mij niet eens terug. Ik ken je nog van vroeger, vroeger, vroeger. maar wil je niet meer groeten, groeten. Vroeger. Maar ik ken je toch van vroeger, vroeger, vroeger, waarom wil je niet meer groeten, groeten? Oh girl, jij kan meegaan met mij, maar wilt niet meegaan met mij. Jij kan meegaan met mij, maar wilt niet meegaan met mij. Jos Silvio, zo heet de vriendelijke vriend. Hij komt uit Naarden. Althans, is hier geboren. En uh, het is, uh, dit jaar heeft hij 18 singles uitgebracht. Nou, ik vind het wel wat. 18 singles. Ja, dan uh, krijgen we een keer uh, succes ermee. Vroeger was dit. En hier is uh, een fijne voor in de morgen. Bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Goedemorgen allemaal. Hier zijn de Bombers. En get dancing. Everybody. Get on the floor, get dancing Everybody come on, get on the floor On the floor, I wanna see him dance some more. Come on, get up out of your seat. Let me see you yeah. Yeah. Hup, beentjes van de vloer. Get dancing van de Bombers. En hier... -loog, man. Wat zeg ik? Bij ZFM in de morgen. En we shatter maar. Dat zijn allemaal van die liedjes die je niet vaak hoort. Op de gewone radio, maar wel bij ZFM. En we weten, jullie houden ervan. Ik kijk hier op een geblokte vlag... Allemaal racefans. Het gaat goed met circuit. We zijn race bezig met het verbouwen. Goed, uh, goed verhaal. ZFM, het geluid van Zandvoort. Goedemorgen. Kopje koffie erbij. Kan de dag niet meer stuk. Bijna kwart over acht. Hier bij ZFM. En hier steekt het toe de weg. Nou. Ik krijg alleen geen rente meer. Dat zeg ik. Uitreiking Van het eerste boek van uh, Wim Loos. Gigantisch veel belangstelling. Mooi, mooi, mooi initiatief. Van uh, Rob Petersen. En uh, Olaf van Jolen. En die hebben een uh, boek geschreven over Wim Loos, de oudcoureur. Ik ken hem nog wel, hij kwam bij ons thuis vroeger. Ja, leuk hè? Niet leuk dat hij uh, er niet meer is, maar wel leuk dat, het, uh, dat er een boek van geschreven is. Goed gedaan jongens. En dat zijn de Nederlandse mannen. Die, uh, de Zandvoortse mannen die initiatief tonen. En die liefde voor het, uh, voor het circuit hebben. ZFM met geluid van Zandvoort. Hier is de Alan Parsons Project. En dancing on the high wire. Bij ZFM. Joke with no punchline The silver As long as I get my technicus in de Harry Road Studio met uh, de Beatles, onder meer de Hollies en Pink Floyd dus die heeft een uh, aardige cv deze jongeman nou het is geen jongeman meer inmiddels inmiddels niet meer maar dat zijn we allemaal niet meer goedemorgen ZFM het geluid van Zandvoort tien voor half, tien, uh, tien voor half negen Hier is Icehouse. We met Crazy, leuke muzieken, uitgezocht door uh, Cor Dreyer, u kent hem wel, Cor van de mooie muziek, bij ZFM, en uh, zo ook deze, Ride It, van Jay Shaw, hier bij ZFM, goedemorgen. I don't know. Gezet hebben met het geluid van Zandvoort. Een kopje koffie erbij. Het is bijna half tien. Uh, half negen. Ik zit altijd een uur uh, verschil. Nee, half tien is het over een uur. Ja, dat zeg ik. Just got paid. Hier is Johnny Kemp. Morgen in Theater de Krocht vanaf 8 uur. En uh, de tiende, dat is uh, 7, 8, 9, 10, of zelfs zondag, is het uh, Jazz in Zandvoort in uh, Theater de Krocht om uh, half 3. Ja, dames en heren, genoeg te doen. En om uh, zondag uh, Amster, is de Amsterdamse zondagmiddag met zangers uit Mokum in lunchroom Rebel van 4 tot 8. Altijd gezellig. Hele hoop te doen hoor in Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Twee over half negen bij ZFM. Hier is Autograph. Een turn-up de radio. met een goed plan. Ja, het is swingen geblazen bij ZFM. Dat vind Autograph en turn off de radio. Als je nog niet wakker bent, Bas, dan ben je het nu wel. Goedemorgen, ZFM. Als je vandaag jarig bent, dan uh, zul je de tering naar de nering moeten, moeten zetten, want het, uh, financieel gaat het je geen windeieren leggen. Dat is goed. I don't want this night to end. It's closing time, so leave with me again. We try to deny the way that you feel. Oh, baby, can't fool me. Nobody's got other plans, so. De, de, de, de, de kenners en de wetenschappers... die voorspellen een hele strenge winter, dames en heren. Ja, ook Piet Paulusma. Hij verwacht het, uh, een, een enorme koude winter. Al in november moeten Nederlanders rekening houden met koud weer. En misschien zelfs sneeuw. En de maanden december, januari en februari verlopen wisselvallig. Mogelijk met één of twee periodes met serieuze vorst kan er geschaatst worden. En misschien zelfs een Elstede-docht. Ongelooflijk. Ik sta perplex. Hier is... Los. I'm going on during this time. I fear there's no one to save me. There's all and nothing really go to where driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know.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 So will you love me? Bij ZFM in de morgen. Oude straatmuzikant uit Schotland. Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Eh, dat je het maar weet. ZFM, het geluid van Zondkort. Ja, we gaan uh, we gaan de goede kant op. Met de muziek. GD is nog... Bij eind jaren 60 zelfs. Zo oud. Zo oud is dit liedje al. Hier is de cream. En ze zeggen het zelf. Dat vind ik zo leuk als ze het zelf zeggen. Zeg het maar, jongens. In een white room. With black curtains. Near the station. Black roof country. No gold no pavements. Tired starling. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes be Jack Bruce en Eric Clapton. En Clapton is de enige levende cream die er nog over is. Maar 60-jarigen hadden ze wel succes. En zeker met dit nummer. Goedemorgen Zandvoort. Meel wakker? Het is kwart voor negen bijna geweest. Hier zijn de Eurythmics. lekker hoor. Lekker dingetje. De Arithetics. Uit Engeland. En Nederlanders. En meneer Stuart, Dave Stuart. Samen met nog wat muzikanten. Enorm veel succes gehad in de 80 jaren. En dit was er een. Niet zo'n grote hit, maar toch wel een hit in Nederland. Ja! En de Formule 1 die zorgt voor een uh, grotere stroomvraag in Zandvoort. Mijander legt vers, uh, versneld zwaardere kabels aan. Dames en heren, dan weet je dat uh, je zal wel eens om moeten rijden. Dat de weg even open ligt. Maar dat hebben we er allemaal voor over. Want anders kunnen al die, uh, die elektrische fietsen niet worden opgeladen. Tegelijk. <lacht> so, ja, het Zo werkt dat dan. Heb je toch stroom voor nodig? Ach, daar gaat allemaal de goede kant op. Hier is Andrew Gold. En <coughs> And how can this be love? How can this be love if it makes us cry? How can this be love? En how can this be love? Goedemorgen! We hebben een redelijk weekend qua Wordt best mooi. Met je zon, met je wolken. Doe wel, uh, doe wel een vestje aan. Want het wordt niet zo warm. The Influence. En daar ga je nu naar luisteren. And the good lover, Stay with deep and under cover, can we share with one another? If we know just what we feel, we will discover. That would lead me to an attitude of self-loving and knowing that I was En het weer en het verkeer bij ZFM. En hou om uh, ZFM. Hè. Blijf, blijf gezellig. Koffie erbij. Goed plan, goed plan.